Eenmaal thuis vertelde de sultan van Bengalen aan zijn beste vriend, de prins van Pruisen, over het wonderlijke gezang van de nachtegaal. En die vertelde het weer door aan een ander, enzovoort. Niet veel later stroomden uit alle landen van de wereld reizigers naar de stad van de keizer. De koning van Catalabrië. De koning van Catalabrië. De prins en prinses van Kodongo. De prins en prinses van Kodongo. De graaf en gravin van Hekeland. De graaf en gravin van Hekeland. Oh, ik moet plassen. Oh, ik moet plassen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Alles, Ja, nee, nee, het oh, is in mijn broek. Met open mond keken de adellijke bezoekers naar het schitterende paleis. Hun broek viel af van verbazing bij het zien van de tuinen. Oh, maar het aller, allermooiste vond iedereen toch wel de nachtegaal. Terug thuis vertelden ze het aan iedereen die het horen wilde. En die mensen vertelden het dan weer door. Zangers zongen over de nachtegaal en dichters schreven gedichten. Het paleis van de keizer is prachtig, dat is waar. Ook zijn tuinen zijn om van te snoepen, elke dag van het jaar. Maar het mooiste is niet de tuin of het paleis. Nee, nee. Het is de nachtegaal die zingt in de oude eik aan de zee. Of kortere rijmpjes. De keizer van die neemt een nachtegaal. Dat biertje kan floten, dat is niet normaal. Dank u. Ja. Hele slimme professoren schreven dikke boeken over het rijk van de keizer. En op een dag, toen de keizer in bad zat, kreeg hij er zo eentje cadeau. Uh, laat eens kijken. In de dichtbevolkte hoofdstad bla bla bla met zijn pittoreske pleintjes bla bla bla. bla mia, mia. Aha, hier staat het. Het mooie paleis. Mooie? Uh, uh, prachtige zullen ze bedoelen, majesteit. Waarschijnlijk aan het drukfout. Huh. Een drukvak, ja. Dus het prachtige paleis van de keizer. En de aanpalende tuinen en bla bla bla blaadjes aan de bomen en de bla bla bla bloesems. En de blum blum blum En de moesten en de. En nu komt het. En het allermooiste. Majesteit? Majesteit, wat is er? Hebt u de zeep ingeslikt? In dit boek staat dat het allermooiste niet mijn paleis is, nog mijn tuinen, maar. De nachtegaal. Waarschijnlijk weer een drukfout, majestuid. Een drukfout? Denkt u dat? Nee. Hofmeester, er zit een vogel in mijn tuin waar iedereen het over heeft... maar die ik, de keizerlijke mezelfheid, nog nooit gehoord heb of gezien. Breng dat beest hier. Uh, goed, majestuid. Goed. Morgen zal ik dat Morgen. beest... Morgen? Nee nee, nee, nee, nee. Nu, hofmeester. Nu. Maar majestuid, wie gaat u dan afdrogen? Hey, uh, ja, ja. Ja, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook weer Maar uh, Droog maar eerst de keizerlijke okseltjes ja. en ga morgen dat kokertje zoeken. Malken. Ik wil eens een hartig woordje met een fluiten... Uh, <laughs> praten. <laughs> Majesteit. <laughs> de volgende morgen, bij het krieken van de dag... liep de hofmeester naar de kazerne waar de keizerlijke garde zat. Hofmeester, gegroet. Geroet, generaal majoor het is luitenant generaal major uh, Pardon, luitenant generaal major Ja, zoals gezien zijn mijn manschappen en ik zelf klaar voor de strijd. Klaar om ons leven te geven voor de keizer. Geen berg is ons te hoog, geen dal te diep, geen vijand te sterk. Vertel ons, welke woeste krijgers wilt je dat we deze keer in de pan hakken? Um, een vogeltje. Aha, een vredaardig, bloeddorstig. Die... Vogeltje. Uh, ja, een heel kleintje. Een klein, grijsachtig vogeltje. Een nachtegaal. Hij zit ergens op het keizerlijk domein en de keizer wil hem hebben. Spuurt het vuur? Uh, nee. Heeft het scherpe klauwen? Uh, niet echt. Oh, grote bek vol tanden zeker? Uh, nee, een heel klein snaveltje. Juist. Laat dat maar aan ons over. Oh. Mannen? Oh, oh. Eraf, maar Jawel, laat Helemaal een beetje flinker, hè? Jawel, Lackland, Goed zo. We gaan op zoektocht naar een nachtegaal. Iedereen paraat? Voorwaarts, mars, licht, ah, oh, nee. oh, oh, oh, nee. oh, Maar benen. allemaal benen. wel in dezelfde richting stappen, hè? Ja, maar je zegt er wel niet bij welke richting, hè? Oh, nee, dat is een lachelijk. hoor ik daar commentaar? Nee, nee, nee, nee. Voorwaarts, mars, De keizerlijke garde marcheerde drie dagen en drie nachten door het keizerlijk domein. Ze maakten daarbij zoveel lawaai met hun wapenuitrusting en hun zwaarden, dat ze de nachtegaal natuurlijk niet hoorden. Hop! twee! De nachtegaal is nergens te zien, hofmeester. We hebben overal gezocht. Wat? Oh, hoe moet ik dat aan de keizer vertellen? Hij wucht me. Oh, nee hoor. U wordt waarschijnlijk om dus aan uw tenen. Ja, dank u. Een hele geruststelling. Graag gedaan en tot ziens. <lacht> Hier blijven. Luister eens, majoor-generaal-uitenant. Luister generaal-majoor. kan me niet schelen, man. nu. Nee. ik moet u eens goed naar mij luisteren, ja? Wel, Begels. U moet dat vogeltje vinden, ja? Moet, verstanden? Uh, zit mij terug op de groep.